De geest in de fles Er was eens, aan de rand van een groot dicht bos, een houthakker die daar woonde met zijn zoon. Ze waren arm, maar waren heel gelukkig. Jouw ertensoep en brood zijn zo lekker, vader. De beste in de hele wereld. <laughs> kom op en nu naar bed. Morgen krijgen we onze uitslagen. Frank denkt dat hij eerste zal worden. Weet je, Frank zegt... Ga nu slapen, Sam. Het is al laat. Frank was Sams beste vriend en ze hielden van elkaar. En vandaag was Frank blijer dan anders. Hé, hey Sam. Kom op. Oom John zal zo blij zijn om te horen dat je de beste van de klas bent. <laughs> yep, ik weet het. Hij zal echt heel blij zijn. Waarom ben je dan zo aan het treuzelen? Kijk naar deze steen. Het gebeurt niet vaak dat je zo'n perfecte ronde steen vindt. Kijk eens. <laughs> Degene die het eerst bij de hut is wint. Dat is niet eerlijk. Ja, kom op, slomen. Oom <laughs> <laughs> John, raad eens wat er vandaag is gebeurd. Wat is er, Frank? Relax. Ga even rustig zitten, oké? Okay? Oom John... De resultaten zijn vandaag bekendgemaakt en Sam is de beste van de klas. Echt waar? Ah, mijn zoon, ik ben zo trots op je. <laughs> Bedankt, pa. Oom, ze denken er zelfs over om Sam volgend jaar een klas over te laten slaan. <laughs> Zie je, oom? Sam zal echt een dokter worden, binnenkort. Vader, wat is er aan de hand? Jullie twee zullen vast honger hebben. Ik heb wat brood voor jullie bewaard. Het ligt daar op de tafel. Oom John, wat is er? Vertel het ons vader, alsjeblieft. Het spijt me zoon, maar ik kan jullie school niet meer betalen. Vader? Ik heb nauwelijks geld over voor eten en kleding. Jullie naar school sturen is onmogelijk. Ik kan het mijn vader vragen. Misschien... Bedankt, Frank. Maar nee... Weet je wat? Waarom help ik je niet met het hakken van hout? Op die manier kunnen we samen meer hout hakken. Dan kunnen we meer geld verdienen. Dan zullen we snel genoeg geld verdienen om terug te keren naar school. Zou jij hout hakken? Waarom niet? Vader doet het ook. Maar... Ik probeer er alleen maar gebruik van te maken... Dat ik heel erg snel kan leren. Net zoals ik op school leer, zal ik leren hoe je hout moet hakken om vader te helpen genoeg geld te verdienen zodat ik terug naar school kan. Nee, Frank, hout hakken is hard werk. En bovendien heb ik maar één bijl. We hebben thuis twee bijlen. Ik zal vader vragen hier een te lenen. En Sam, ik zal je zelfs alles leren wat we op school doen. Zodat je helemaal bij bent wanneer je weer terugkomt op school. Ja, bedankt Frank. Jij bent mijn beste vriend. We zullen er gewoon het beste van maken. Ik zal je de bel brengen. De volgende dag vertrok Sam al vroeg met zijn vader het bos in om hout te hakken. Ze werkte hard tot het middaguur. Altijd kijken of er al omgevallen dode bomen zijn, zoon. Zo ver als mogelijk moeten we proberen te voorkomen om gezonde bomen te kappen. Ja, vader. Op school hebben we geleerd dat bomen ook leven hebben. Dus moeten we ze geen kwaad doen. O, oh, zoon. Je wou dokter worden. En nu moet je hier werken. Oh, het spijt me. Vader, zeg dat nu niet. We moeten het beste van het leven maken. We komen er samen uit. Vader, ik zal dokter worden en mensen helpen. Wanneer ik volwassen ben, zal je nooit meer overwerken. Oh, oh. En als ik niet werk, wat doe ik dan de hele dag? <laughs> ik hou van je zoon. Nu kom op, laten we rusten en onze lunch eten. Kom zitten, eet je lunch. Kijk vader, wat een mooie vogel. Je lunch, Sam, kom terug. Ik ben zo terug, vader. Ben voorzichtig, kinderen. Sam volgde de mooie vogel diep het bos in. Oh, waar ben ik? Ik moet weg zijn gekomen. Tijd om terug te gaan. Vader zal zitten te wachten. Uf. Help me, help me. Waar ben je? Hier ben ik, bij de struik. Ik kom eraan. Hier, hier. Hier. Ja. Laat me eruit. Laat me eruit. Alsjeblieft, laat me eruit. Help me. Arm ding. Natuurlijk zal ik je helpen. Ja. Wie ben jij? Wie ben jij? Ik ben een geest die 500 jaar geleden in deze fles werd opgesloten. Vandaag heb jij mij vrijgelaten. Jij hebt jouw beloning verdiend. Een beloning? Ja, jouw beloning. Er is mij verteld dat ik de persoon die mij vrijlaat moet doden. Waarom? Dit is hoe je iemand beloont? Nou, als je wijs en slim bent, red je jezelf van mij en anders moet je bereid zijn te sterven. Ik wist niet dat de prijs van jouw vrijlaten de dood zou zijn. Dat is niet eerlijk. Weggehad. Hoe weet ik dat jij degene in de fles was? Uh, heb je mij net niet bevrijd? Hoe weet ik dat jij dezelfde geest bent... of een andere, grotere geest die je kwam in alle rook... en de kleinere hebt opgegeten in de fles? Eh, uh, wat? Ja, ik kan jullie magische wezens niet vertrouwen. Eh, uh, dus wat wil je dat ik doe? Hmm, even nadenken. Ga terug in de fles... Dan weet ik dat jij dezelfde geest bent. Nou, dat is heel simpel. Wat? Nee! Verdien de loon omdat je zo gemeen bent. Ga niet weg, ga niet weg. Laat me eruit. Ik beloof dat ik je niks zal doen. Hoe kan ik jou vertrouwen? Ik was je alleen aan het testen. Of je wel goed genoeg bent voor de echte beloning. Als ik gemeen was geweest... Dan had ik je gedood, niet naar je geluisterd en mezelf klein gemaakt. Denk na. Ja, dat is waar. Ik zal je geen kwaad doen. Laat me er gewoon uit. Oké. Okay. Ah, vrijheid, eindelijk. Bedankt. Veel plezier met je vrijheid. Wacht, wil jij je beloning niet? Oh nee, bedankt. Ik was je alleen maar aan het testen. Neem dit aan alsjeblieft. Neem dit aan. Wat is het? Als je dit zilveren stukje van het doek wrijft over elke soort metaal, dan zal dit zilver worden. De andere rode kant, als deze over de wond wordt gevreven, dan heelt het de wond. Neem het aan. Gebruik het verstandig, mijn vriend. Waar is die jongen? Ik moet hem gaan zoeken. Vader, kijk wat ik heb. Sam! Mijn zoon, ik was zo bezorgd. Al onze zorgen zijn voorbij. Kom naar huis, ik vertel het je. Naar huis? We kwamen hier om te werken, zoon. Ga jij maar als je moe bent. Vader, ik weet de weg niet. Kom met me mee. Ik heb jou en Frank zoveel te vertellen. Alsjeblieft. Is alles oké? Okay? Kom maar gewoon mee en dan zal ik je alles vertellen. Ah, oké okay dan. Rustig, Sam. Ik kom eraan. En die avond vertelde Sam zijn vader en Frank alles. Zullen we het testen? Het is tijdverspilling. Ik zal een mes pakken. Het werkt. Het werkt. Oh. Nu zijn al onze zorgen voorbij. Wat zal ik nog meer wrijven? Deze plaat, die beker, die ketel... Hoeveel geld denk je dat we ervan kunnen krijgen? Laten we het uitzoeken. Beide vrienden gingen naar een juwelier om het zilver te verkopen. Ik moet zeggen dat het echt goed zilver is. Alsjeblieft. Ja. Kom maar in. Eten is klaar. Je favoriete ertensoep, Sam. Vader, we hoeven niet langer soep en brood te eten. Kijk welke geweldige dingen geld allemaal kan kopen. Ik wist niet dat geld zo'n geweldig eten kon kopen. Oom John, de soep is echt lekker! Bedankt, Frank. Ik maak me zorgen om Sam. Maak je geen zorgen, hij is gewoon opgewonden. Hmm, ik hoop dat het snel af zal nemen. Maar vanaf die dag werd Sam meer en meer onbeschoft, trots en hooghartig. Eens zien wat ik vandaag om kan zetten in zilver. Hey Sam, ik kom je mijn boeken brengen. Laten we samen studeren. Nu dat je terugkomt naar school, kun je maar beter op de hoogte zijn. Sam, kom op. Wanneer kom je terug naar school? Terug naar school? Waarom? Wat bedoel je waarom? Je wou dokter worden, toch? Nou... Dat was alleen om geld te verdienen. Nu dat ik mijn magische doek heb, kan ik al het geld hebben dat ik wil. Dus waarom zou ik studeren? Hoe zit het dan met mensen helpen? Dat kan ik doen met mijn geld. En met de magische heling van de andere kant van het doek. Zal ik dit in zilver veranderen? Sam, kom! Iedereen is aan het wachten. Laten we spelen! Nee, ik wil niet spelen. Frank, wil je mij helpen de munten te tellen? Het zal leuk zijn. Sam, sinds je deze doek hebt, ben je veranderd. Sinds ik deze doek heb gekregen, ben jij jaloers geworden. Wat? Ga nu weg en laat me rustig tellen. Je bent een goede jongen, Frank. Vader, waarom wil je per se werken? We hebben meer dan genoeg geld. En als ik niet ga werken, wat doe ik dan de hele dag? Bij mij zijn. Ik verveel me. Waarom? Waar zijn al je vrienden? Besef je zoon, werken is een eigen beloning. Frank! Hé hey Frank! Kijk wat ik heb gevonden. Wil je spelen? Jij gaat niet naar school, maar ik wel. Nu Mr. Sam Frank... Geen hoeveelheid munten kan zijn eenzaamheid wegnemen. Sam kon geen plezier, lachen en plezier kopen. Dag Frank. Dag. Hé hey Frank, wil je spelen? Ik heb huiswerk. We zullen het samen doen. Waarom? Heb jij geen munten om te tellen? Sam heeft zijn lesje geleerd. Hij wist dat geld niet alles was en dat er zoveel meer in het leven is. Zoon? Vader, ik ga weer terug naar school. Geen zorgen, vader. Ik heb alleen zoveel gepakt als ik nodig heb om het lesgeld te betalen. Houd dit alsjeblieft bij je, vader. Je had gelijk. Werk is zijn eigen beloning. Ik besef me dat nu. Mijn zoon. Ik ben zo trots op je. Frank! Hé, hey, Frank! Het spijt me, Frank... Het spijt me zo. Ik was gemeen en onbeschoft geworden en nutteloos. Ja, je was gemeen geworden en onbeschoft en nutteloos. Maar het is zoveel leuker om met jou te spelen en met jou te studeren... en achter vogels aan te rennen en met vader te eten... dan dingen in zilver te veranderen en munten te tellen. Kun je het me vergeven? Alleen als je eerder bij school bent dan ik. Dat is niet eerlijk. Kom op, sloom <laughs> En Frank en Sam werden weer vrienden. En hoe zit het nu met het magische doek?